Dik de haak met het NOS-journaal. In Rusland houdt de regeringspartij Verenigd Rusland de meerderheid in de Duma na de verkiezingen van gisteren. De partij van president Medvedev en premier Poetin halen ongeveer de helft van de stemmen binnen. En daar komen nog reststemmen bij. Volgens waarnemers is op grote schaal gefraudeerd en geïntimideerd. Tegenstanders van de regering hebben voor vandaag massaprotesten aangekondigd in Moskou.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 De kleine onderwijsbond Leraren in Actie wil dat alle leraren in het voortgezet onderwijs na de kerstvakantie drie dagen staken. Ook de grootste bond, de AOB, zint op acties. De bonden zijn tegen de wetswijziging van minister van Bijsterveld om de zomervakantie een week in te korten en een aantal lesuren op 1040 te houden. Het weer nog, buien, sommige met natte sneeuw, vooral in het noorden. Het zuiden maakt meeste kans op zon vandaag, de westenwind is stevig. Het wordt 6 tot 7 graden. Vanavond, vannacht en ook morgen, blijven de buien aanhouden, blijft ook stevig waaien. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vooral in de regio Den Haag wat drukker dan gebruikelijk op maandag. Dat komt door ongelukken. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Bussem en de slot een file van 6 kilometer. Op de A4, daarna richting Amsterdam, tussen Knoopert-Bris-Klausplein en Zoeterwoude 11 kilometer. Daar waren problemen met de matrixborden. Op de A7 richting Amsterdam voor Knoopert-Zaandam 10. Daarop aansluitend op de A8 richting Amsterdam voor Oostzaan 6. A9, Alkmaar-Amstelveen voor Knoopert-Raastorp 7. Op de ring van Amsterdam tussen knopend Amstel en Sloten 5 kilometer richting Den Haag. Op de A10 Noord tussen Afrit-Volendam en knopend Watergraafsmeer 5. A12 Den Haag-Utrecht voor Reewijk 5. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag-Malieveld 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor knopend Diepenburg 5. A15 Nijmegen-Gorkum voor Tiel 6 kilometer. De A20 richting Gouda voor knopend Gouwen 7. A27 Almere-Utrecht voor Beeldhoven 6.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 en ik zong samen mee met deze plaat maar gelukkig niet op volledig volume deze ik op de radio <laughs> We hebben weer bespraat. Door de single van Metcom en Bigging. Zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Z. Voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we allemaal in het tweede uur doen, Albert-Jan? Uiteraard om half 4 de evenementenagenda. En dan houdt u pen en papier maar vast bij de hand. Want wellicht dat er iets tussen zit. Waarvan u zegt, daar wil ik graag heen. Nou, Cinema Nostalgie aanstaande dinsdag. White Christmas hebben we het al over gehad. Verder hebben we natuurlijk dit uur nog Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben weer een oproep voor vrij. Willigers voor de ijsbaan. Uh, we gaan zo meteen weer schakelen... Naar, uh, ...voor het slot van de eerste helft van Castricum... ...tegen SV Zandvoort. En daar is voor ons aanwezig... ...Sean uh, Lemmens. Helaas een 1-0 achterstand. Hopelijk heeft hij goede... ...betere berichten voor ons. Dus... Uh, ...genoeg reden om te blijven luisteren naar... Uh, ...Zandvoort op zaterdag. Dankjewel DJ Sorro. <laughs> een paar weken geleden presenteerde Albert Jan... ...namelijk de Euro Breakdown. Dit lijst van CFM die je elke vrijdagmiddag... ...tussen 3 en 5 hoort... ...met George Van Dam. En dit is de favoriet van Albert Jan uit die platen uh, platenlijst. Hier is Nickelback en When we stand together. One more ...was Nickelback en When We Stand Together... ...uit de hitlijsten van dit moment. Ja, nog een kleine rectificatie het Nou, rectificatie even... Uh, want ...voor de, de duidelijkheid. Een uit. oplettende uh, uh, luisteraar uh, attendeerde ons daarop... ...maar ik zal even de volledige tekst nog even doorgeven... ...want die dacht dat ik het uh, ten aanzien van die 1, jaar, uh, 1 januari nieuwjaarsduik... ...iets uh, verkeerd gezegd zou hebben. Dus bij deze nog even de volledige en officiële tekst. Gisteren, of dus afgelopen week... ...vond de aftrap plaats van de nieuwjaarsduik 2012. Een door Unox... UNOX geïnitieerde dag waarop de vrijwillige organisatoren van de nieuwjaarsduiken bijeenkwamen. Voor zover deze rectificatie. Oké, okay, dankjewel. Nou, we gaan weer een plaatje draaien. Of, ja, komt ja. Hier is Lionel Richie. just want to tell all the things you are. And all the things you mean to me. When I find myself believing that there's no place to go. When I feel. Het is eigenlijk niet te geloven, maar de tijd vliegt voorbij. Een plaats van alweer tien jaar geleden. Tien jaar geleden, jawel. Toen was dit een redelijk grote hit voor Lano Richie. Je hoorde Angel op de Sanfordse radio. Voor het slot van de eerste helft, Kastricum, SV Sanford gaan we naar Sean Lemmens. Sean, hoe is het daar? Uh, triest, maar we staan met 3-0 achter. Jeetje. Ja, het is, ik had jullie nog niet opgehangen over hier 2 0 en vooral de rechterkant van uh, S.V. Zandvoort staat, uh, ja, je kan wel zeggen, te blunder. En uh, daardoor krijgen uh, ja, de wens uit op ongelooflijk grote kansen. Uh, Basti die staat, Bas niet op de rechtspersie. Positie. Daar hebben ze een hele snelle man, maar de, dat is wel behoorlijk onder controle. Maar de rechterkant heeft echt steek steeds achterkamer vallen. en Vet werd gewoon uh, ja overhoed. Daar was niet tegen te kiepen. Uh, we kregen net al een grandioze mogelijkheid om die 1 te komen. Dat hij hier ook bijna rust. Maar het is niet zo gebeurd. Het Castrium is duidelijk sterker dan de SC's Handvoort. Hoe is het met uh, het humeur van Piet Keur? Nou, uh, ik moet je zeggen, hij weet natuurlijk wat rood uh, uh, betekent, want dan zit je achter het hek. En hij houdt zich, uh, ja, ik denk <laughs> dat hij realistisch is. Uh, en dat hij rustig op de banken blijft zitten. En dat hoort hij ook uh, als voorbeeld te doen. Maar we kennen Piet natuurlijk emotie met voetbal. Ja. Maar hij is. Uh, ik moet zeggen, heel heel rustig. Goed. Dat, nou jammer, geen goed bericht. 3-0 achter en uh, bijna rust. Ja. Goed, Sean, uh, wij komen uh, in ongeveer 10 minuten in de tweede helft komen we weer bij je terug voor uh, hopelijk beter nieuws. Ja, ik hoop het ook dat we dan een beetje de stand uh, dagelijks hebben gemaakt. Oké, okay. maar goed, je weet, de bal is rond. En het is pas na twee keer 45 minuten plus dat extra tijd afgelopen. Dus we hebben nog een hele uh, volle helft. Zo is het, Sean. We blijven gewoon positief en we gaan hopen opnieuw minimaal drie uh, doelpunten voor SPS voor in de tweede helft. Oh, okay. Zullen we dat afspreken? Ja, zeker. ik. Oké, ik heb mijn het Got a prayer in Memphis. Now,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 De optreden van deze kleine man van Velsen is de moeite waard om te zien. Ja, onder meer bij de vrienden van Alpstol gaat er weer de weer eraan komen natuurlijk. Vrienden van Alpstol in Ahoy Rotterdam. En Dit jaar gaan we met een hele grote groep uit Salfords daarheen Van een café aan de Haltestraat. Je weet wel. Noor de uh, love song. Goed. Uh, nou, okay. Vrijwilligers, we hebben net vorige week een uh, groot feest mogen uh, vieren uh, op het strand. In de haven van, uh, van Zandvoort. en Er uh, dus worden nu ook alweer vrijwilligers gezocht. En natuurlijk voor de ijsbaan en de koek en zopie. Want voor de periode van 17 december 2011 tot en met 8 januari 2012 zijn zij druk op zoek naar vrijwilligers die een aantal uurtjes willen assisteren op de ijsbaan voor de kaartenverkoop. De scha en of de verkoop van koek en zopie. Zo, help, zo kunt u als vrijwilliger meehelpen uh, de ijsbaan ook dit jaar tot een succes te maken. Meld u zich aan bij Ingrid Muller via e-mail ingridmuller met apenstaartje het Ingrid met dubbel l apenstaartje het net.nl of via haar mobiel 06-245-30167 06-245-30167 Doen! Doen! Gewoon lekker! Doen en meedoen met de ijsbaan hier in Zandvoort. Zo dadelijk de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen in Zandvoort? Maar eerst muziek uit de jaren 80 van de Mix. Hier is Sweet Dreams Are Made of This. Uiteraard Annie and Lennox De band heet Mix uit de jaren 80 En Sweet Dreams Are Made Of This En daarmee met het half vier Het is tijd voor de evenementagenda CFM. Zandvoort en de regio En daarin hoor je uiteraard uh, Wat we de komende dagen allemaal hier in Zandvoort kunnen doen Albert Ja en de, de mensen die vanmiddag al in het dorp zijn geweest Die zal het niet zijn ontgaan uh, Er was een Zwarte Pieterband en een Sint Surprise uh, Car uh, Door het centrum heen En dat duurt nog tot vier uur die activiteit Maar niet getreurd Morgen zijn de Zwarte Pieterorkest is er ook weer en dat is ook door in het centrum en dat is van 1 tot 4. Nou, 6 december hebben we het over gehad. Cinema Nostalgie met de film White Christmas en die begint om 1 uur in het circus in Zandvoort. Dan gaan we naar de 7 december, want bij woonzorgcentrum Bodaan in Bentveld wordt woensdag 7 december weer een gezellige kerstcadeaumarkt gehouden, waar natuurlijk veel kerstartikelen te koop zijn, maar ook cadeautjes als sieraden en bloemstukjes. Verder is er een verloting met mooie prijzen en zijn er zelfs oliebollen te koop. U bent van harte welkom van 2 tot vijf uur dat is de eerste kerstmarkt alweer. En dan gaan we naar de negende. Dat is vrijdag. Dan hebben we weer Talent of the Voice XL. Talentenjacht in Grand Café XL. Aanvang 9 uur. En ook op vrijdag en, za vrijdag en zaterdag speelt toneelvereniging Wilm Hildering de Klucht allemaal comedie in Theater de Krocht. Onder regie van Ed Fransen krijgt u een vrolijke avond voorgeschoteld. Kaarten zijn, vanaf, uh, 1 december, zijn al vanaf 1 december te koop bij Bruna Balkenende Of op de speelavonden aan de zaal. Aanvang van de voorstelling is kwart Overacht en de bedraagt 57. En tot slot ook op de tiende de Babbelwagen. Een special zelfs. De dia-voorstelling in Hotel Faber. En die begint om 8 uur. Oké, okay, kortom, weer voldoende te doen hier in Sansfoort. Zeker been myself this way. Life is ours; we live it our way. Yeah. Dat is wel even een lekker blokje zo. Een lekker blokje. Ja, Hef dat dacht blokje. ik ook. Ja. Als eerste Queen en Let Me Live, gevolgd door Nothing Else Midders, uiteraard de grote heer van Metallica. We gaan voor de tweede helft van Castricum, SV Sanford. Daar is John Lemmers. John, goeiemiddag nogmaals. Goeiemiddag. Ja, ik kan nog niet geen andere goals maar ben wel melden dan de drie die ik al heb moeten melden. Maar ik moet zeggen dat Sanford toch iets anders uit die kleedkamer is gekomen. Gretege. Uh, wat meer aanvallende en uh, ja, in de gedachte van ja, we zullen toch wat terug moeten doen en uh, dus ze stelden het weer op het, uh, het veld van, uh, op de helft van uh, Kastukum. Uh, we hebben één wissel gekregen, Ivo die uh, Ivo Hoppen is vlak voor de rust daar is we bijna in signaal, uh, kreeg hij een, een schoen tegen zijn hoofd uh, was even krokky en men vond het toch weten dat hij uh, ja, werd en Daarvoor in de plaats is gekomen Berg. dus die staat nu in het veld. En verder zijn er geen wisselingen bij SV Oké, okay, nou de tweede helft een stuk sterker SV Zandvoort. In ieder geval de wil is er wel om door te gaan, Sjorn. Ja, ja. ja. Oké, okay, de wil wel, maar ja, we moeten wel. de wil wel even, even, ja. de wil wil wel. Maar we blijven hopen en we komen okay. ko vlak voor uh, kwart voor vier nog even bij je terug. Oké, okay, ja. Okay, Bedankt, John. Da. Oh, Romeo. Romeo, Wherefore? Be but sworn, my love, and I'll no longer be a capitalist. Excited een tijdje niks te doen. Het was vroeger het seizoen. Zo van alles mag er niks moe. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt, precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, hun onwijzer om een -5 -5 -5. klavertje vier. Dagen als deze zijn schaars. Klagen we niet niet hier. Allemaal goed, we zoeken naar vertier. we naar een plekje. In de vaste koe van een vier. Ik de haar, via, via. Zijn me via. Ook. Ik had zoiets van, dan zien we zien hoe het loopt, naar nou wat ik wil ja. Hm. Laatste rond, tijd om te vertrekken. Stuurde we op weg naar huis nog een berichtje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 is wat ik zei tegen haar shit die dagen daarna met sms gevuld geen bericht terugbericht geen bericht shit het is spanning aan het wachten op het geluid van de het zat snor maar ik wou de vlag niet uithangen neem me verre van de player dus speelde het op safe vroeg om mijn eerste date ergens in een pittoresk café gezegd kwam ze rustig aangewandeld. een overduidelijk geval van elegantie de tijd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 is wat ik zei tegen haar. Nog meer jij is fantastisch toch? Nog meer jij is fantastisch toch? We het ritme van Zandvoort wordt ook op internet. www.zfmzandvoort.nl is nog maar net voorbij. En ik krijg gewoon alweer. Sine de Sauer, Sine, Sonsee, Strat en CFM. Ja. Joh, de patapata. Hoe voel je het daar nou zo bij? Om deze plaat uit te geraken. Ik vond het dit wat leuk paste naar het vorige nummer. Dus ik denk, ja, ja, nee. ja waarom niet? Dat heb jij een Nou, dank je, dank je. Alsjeblieft. Goed, nog een nagekomen bericht. Uh, uh, en wel die is afkomstig van de vrienden van Café Oomstee. Want zondagmiddag 11 december is het zover. Dan organiseert de, de vrienden van de Oomstee uh, de Zandvoortquiz in Café Oomstee aan de Zeestraat 62 in Zandvoort. Het is een quiz die voor iedereen heel erg leuk is om te zien en natuurlijk ook om mee te doen. Beeldmateriaal is van de bekende Zandvoortkenner Ton Drommel en Bert van Beek. Komt u gezellig langs en doe mee. De aanvang is om drie uur. En uh, dus met u van harte welkom op uh, zondagmiddag 11 december vanaf drie uur de Zandvoortquiz te spelen in Café Oomstee. Oké, okay, helemaal gezellig, gewoon ga meedoen, dacht ik zo. Het is 10 minuten voor 4 uur. Zo'n op zaterdag. Bijen tot aan 5 uur vanmiddag. Welkom allemaal. En blijf lekker luisteren naar CFM Salvoort. 24 uur per dag. Muziek en informatie. Doe op tv, radio en internet. En waar eigenlijk niet. doe het gewoon overal. CFM komt hier Irene Kara. Radio met de muziek van Iry Cara, je hoorde Fame. Dan nou, wordt het al een paar keer van uh, Sean Lemmers, het gaat niet zo best uh, met S.V. Sanford uh, in Castricum. 3-0 achterstand, of is daar inmiddels verandering in gekomen? Sean? Helaas. Uh, 4-0 geworden. Zo. Nee, hè? Oh. Oh, ja. Als ik muziek zou mogen draaien, dan werd het toch muziek vanuit de kerk of een of een crematorium. <laughs> <ja, een> <laughs> oh. Want het is triest, triest, triest. Uh, Kasting is echt de bovenliggende partij. Soms heeft uh, zo nu en dan een uitval. Maar nu ook. Ja, het is de bal wegtrappen. Ze snijden soms of ze een warmes door de boten uh, in de verdediging bij ons. Het staat niet... Uh, uh, men, is, uh, men is niet geconcentreerd genoeg. Zo nu dan een leuke uitval, maar, daar blijft het ook bij en dan is het de afwerking ja, waar het aan schort. Uh, zo nu dan is het de herdingen van, van een grensrechter die buiten stoel uh, trekt. Maar laten we hopen dat het niet erg wordt en dat niet onze grootste verliespartij gaat worden. Want ik dacht, CNO is de grootste verliespartij tot nu toe. Maar ik heb niet alles uh, op net staan. Maar 5-0 weet ik zeker dat ze nog niet geweest is. <laughs> <laughs> nou, show, we moeten nog uh, een ruime kwartier spelen. Hebben de spelers van SV Sanford er nog wel zin in? Ja, nee, dat uh, zijn nog niet de kopjes die, die hangen. Ik, uh... Uh, vanuit achter dan moet ik zeggen van uh, ook het Chris Dulger uh, aanjagen Patrick Koop is nog uh, pers politiek uh, dus ik, uh, het, het geloof is er nog wel, niet dat de winstpartij omgezet kan worden, dat, dat denk ik uh, daar moet je ook realistisch zijn uh, dat, dat zal ook niet gebeuren daar is Zandvoort niet de, heeft de kracht voor, maar goed het zou toch wel prettig zijn als die 4-1 zou vallen, dan ga je toch wat anders naar huis wel zonder punten, maar toch met een ander gevoel. Maar voorlopig is het niet zo. Het is nog wel 6-4-0. Voor ja, maar uh, voor Kastringum natuurlijk heerlijk. En uh, ja, ik denk dat je in dit elfval van, uh, van Kastringum de, de hand al van Ratti de Haan ziet. Natuurlijk speelt er ook bij uh, Kastringum een speler uit voor mee. Roberto Molina, die vroeger bij Zandvoort speelde toen hij Kennemand ging. en nu bij Kastikum speelt. En nog een Zandvoort, dat is assistent. En daar zomaar in de. en dat is te zien de Kastenvries. die daar geen 1 maakt. Nou, ja, daar is hij toch, dan. He. Hey. <laughs> Geweldig, Top, Wat? Ik hoor applaus op de achtergrond. Het is iedereen hier. Dus dat uh, nou, geeft een beetje moed. En we uh, hopen zelf terug naar de. ...naar de middellijn. ja. Oké, okay. dus, uh, goed. Het, het, het, het, het klinkt iets beter. Uh. Ja, stukken stuk stukken beter. Stuk uh, beter. Uh, okay. John, hey, we komen tegen het eind van de tweede helft bij je terug. En uh, bedankt voor deze update. Wij gaan nu zometeen naar het... Uh, ...nog een stukje muziek. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...